Abib, dat is de dag. waarop Yeshua is gekruist. Het Lam Gods. We zitten dus nu hier in de avond, de dag der voorbereiding, het Pascha. Avondmaal en de voetwassing. Dus als je deze dag van de 14e wil inrichten van morgen. dan zitten we nu hier ergens in deze avond. We gaan het vanavond alleen maar hebben over wat hier plaatsvindt in deze avond waar we nu zijn. Dus niet morgen, nee, vanavond. Johannes 6, vers 48 tot 50. We gaan lezen. Yeshua die zegt op dat moment... ik ben het brood des levens. De eerste twee woorden van deze zin... geven voor een heleboel christenen... aanleiding om te zeggen dat Yeshua zegt... ik ben. En die linken dat aan de ik ben die ik ben... Wat de naam is van de enige werachtige God, Yahweh, zijn vader. Maar vanwege de drie-eenheidsleer voegen ze drie zogenaamde personen, vader, zoon en heilige geest, als drie onderscheiden personen in één wezen. Het is door theologen bedacht en het zal altijd wel zo blijven, maar het staat in het hele woord van God niet. Yeshua heeft nooit gezegd, ik ben... In de richting van ik zal zijn, zoals de eeuwige onze vader dat gezegd heeft. Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben die ik ben. Diezelfde constructie heeft Yeshua nooit gezegd, hier ik ben het brood des levens. Daar staat gewoon in het, in het Grieks, ego, emi, ik ben. Als je aan de blinde man zegt, die ziend is geworden. Hé, hey, was jij nou die blinde man die altijd aan de poort gezeten hebt? Dan zegt hij, ik ben die blinde man. Maar ik zie, dan zegt hij dezelfde woorden, ego, eimi. Dus het idee dat ik ben gelinkt zou kunnen zijn, ik zal zijn, is gewoon een fantasie die in gedachten van mensen opkomt. En vaak door de theologen nog eens verteld. Maar Yeshua die zegt gewoon wie die is. Ik ben het brood des levens. Mooie start, nooit meer vergeten. Ik ben het brood des levens. Hij is niet echt brood. Maar het is een voorbeeld. En naar dat voorbeeld moeten we kijken. Maar niet zeggen dat Jezus brood is. Uw vaderen, zegt Yeshua, hebben in de woestijn het manna gegeten. En ze zijn gestorven. Amen. Veertig jaar manna gegeten. En al heel die veertig jaar zijn die mannen gestorven. Zijn de kinderen geboren. Totdat het moment ze Israël binnengaan. Al die ouderen zijn gestorven. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en ze zijn gestorven. Weet u nog waar dat manna vandaan kwam? Uit de, uit de hemel. Uit de hemel. Inderdaad, wie is het ermee eens? Ja, natuurlijk, dat staat toch in de Bijbel. komt uit de hemel? Denk u echt dat het hemel uit de hemel vandaan komt? Wat als een ent vliegen, hè? Alles wat God spreekt, komt uit de hemel. Zijn eigen woord, wat hij spreekt, komt gewoon als uit de hemel gesproken. Wij leven ook met ons hoofd in de hemel en we staan met onze voeten op aarde. Maar wij luisteren naar de woorden die God ons geeft. Of rechtstreeks, of via zijn profeet, via Yeshua. Dat zijn de woorden uit de hemel. Maar we lopen op aarde. Wij hebben dus een heel hemels leven. En anderen die zeggen, dat is het gek. Raar hoor, die man die doet zulke dingen, die doen andere christenen doen dat niet. Ze zeggen: Nee, wij leven vanuit de hemel. Gewoon de dingen doen zoals vader het zegt. Dat gaan we hier ook krijgen. De vaderen hebben in de woestijn het mannen gegeten en ze zijn gestorven. En dan zegt Yeshua, dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. Opdat wie ervan eet niet sterven. Dus Yeshua die maakt er al een onderscheid. Want hij gaat natuurlijk het brood breken en dat gaat hij aan zijn discipelen geven. En daar verbindt hij iets aan. Dus hij zegt, onze vader hebben het manna gegeten en ze zijn gestorven. Hé, hey, dat is wonderlijk. Dan zegt hij, dit wat hij in zijn handen heeft is het brood dat uit de hemel neerdaalt. Opdat wie ervan eet niet sterven. Het zijn natuurlijk voorbeelden die hij geeft. Yeshua zelf is niet het brood, het zijn beelden. Maar hij zegt wel, dit brood waar hij het over heeft, dat uit de hemel neerdaalt, komt van God af. Door wat hij gesproken heeft opdat wie ervan eet van die woorden van God niet sterven ja we gaan wel dood en we worden begraven maar toch zegt hij ze zullen niet sterven, nee wij zullen leven, want het leven wat wij ontvangen, dat is pas echt leven want dat komt uit Gods hand komt hij nog een keer, zegt Yeshua ik ben, weer opnieuw hij zegt echt niet, ik ben Yahweh of ik ben God, nee hij zegt, ik ben het levende brood. Wat is dat? Eerst was dat het manna wat uit de hemel komt. En nu is het, ik ben, zegt Yeshua, het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Dus eigenlijk hetzelfde als met dat manna. Ja, kwam Yeshua helemaal uit de hemel vliegen, zo naar beneden toe. Echt niet waar. U weet toch hoe die op aarde gekomen is? Hij was niet een bestaand, eeuwig wezen. Hij was niet vanaf eeuwigheid bij God. Hij was wel in het plan van God. Want in de volheid der tijden heeft God door zijn profeet al laten profiteren dat Messias zou komen. Elke gelovige vanaf Adam heeft daar naar uitgekeken: naar de dag van de openbaring dat Messias komt. Elke gelovige heeft daar naar uitgezien. Al vanaf Adam en Eva. Ik zeg: Je shuwam ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet omdat hij die miljoenen kilometers afgelegd heeft. Nee, vader heeft gesproken. Hoe heeft hij gesproken? Tegen de maagd Maria en gezegd... Maria, jij gaat zwanger worden. Dat jonge meisje schrikte eigenlijk. Ja, hoe kan dat nou toch? Zegt hij tegen die engel... Hoe kan dat nou toch? Ik heb nog geen man bekend. Nee, zegt hij... Mijn geest zal over je komen en wat in jou verwekt wordt... Ginomai. Dat is dus een beginpunt. Ginomai. Dat is waar het start... Zit hij zal mijn zoon genaamd worden. Nou zegt Maria, ze begrijpt het niet, maar ze zegt, zegt u het nee, is mijn geschieden naar uw woord, dus dat wat u spreekt. En op dat moment wordt ze bezwangerd. want dan daalt de kracht van God neer en ze wordt zwanger gemaakt zonder zaad van een man. We kennen de geschiedenis. Ook Jozef schrikt, die denkt mijn meisje zwanger, nee toch? En die wil stiekem uitwijken. ...en ze loslaten... Hè? ...om ze van schande te, te vrijwaren. Er is nog dan een engel voor nodig om hem in een droom te wekken... ...en zegt Jozef dat wat met je vrouw aan de gang is... ...of met je aanstaande... ...dat is uit God. En die engel heeft hem gerustgesteld. Dus hij kon toch Maria weer bij zich nemen... ...en verder met haar gaan. Goed om dat te lezen... ...in Lukas 2 en verdere versen. Nog een keer... Yeshua zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien een voorwaarde iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, zo, dat is mijn vlees. Voor het leven der wereld. Ik denk als wij daar hadden gezeten, als discipelen, tot we zulke flapporen hadden. Wat zit hij nou te zeggen? Hoewel ze de symbolen wel begrijpen over brood en over wijn. Ja? Dat snappen ze wel. Maar hoe? hoe gaat het verder? Yeshua die zegt voorwaar, voorwaar. Dat is twee keer amen, amen. Geen discussie meer over. Als dit gezegd wordt, is het keihard. Gaat ook zo gebeuren als dat iets zegt. Voorwaar, voorwaar, zegt Yeshua. Ik, zeg u. Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet. Kijk, nou wordt het precies... Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen, dat is Jeshua, eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Tenzij. Je moet dus het vlees eten en het bloed drinken. Ja, ze, kom nou we gaan toch even zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Nee, ze zijn symbolen. Daarvoor hebben we brood en hebben we wijn. En die symbolen die geven we mee het lichaam van Christus en het bloed van Christus. Het is symbool. We drinken geen bloed en we eten geen vlees. Dat doen we niet. En zeker geen mensenvlees. Maar het zijn symbolen. Ik hoop dat dat voortdurend bij u blijft zitten. We praten over symbolen en niet over wat het is. Het is niet wat u ziet is wat u kent. Nee, het zijn symbolen. Daarover moet je nadenken. Yeshua zegt nog een keer... Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik, Jezus, zal hem opwekken op de jongste dag. Nou, als de Heer toch zoiets zegt. Kunnen we dit geloven, wat hij zegt? Zitten we in dat lichaam? Steek je vinger op. Zet we erin. Amen. We zijn deel van dat lichaam. We zitten met de Heer aan tafel. Alleen je kan ons niet zien. Maar we zitten met hem aan tafel en dadelijk delen we brood en wijn. En dan zijn het letterlijk de symbolen die daar op tafel liggen. Want we moeten in geloof moeten we handelend optreden. Dan gaat hij nog een keer, Johannes 15. Want het komt heel wat keren voor, ik ga het u allemaal niet laten lezen... ...alleen maar een paar aanhalen om het te benadrukken. Yeshua zegt, ik ben de waarde wijnstok. Aha, een waarde wijnstok, die komt uit de grond en die heeft takken. En aan die takken, weer takjes... En daaraan hangende vruchten. Yeshua zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader, Abba Yahweh, is de landman. Wat doet de landman? Die zoekt de vruchten aan de wijnstok. Omdat hij de vrucht tot hem haalt. En zo is ook ons leven. Als wij verbonden zijn aan de wijnstok, aan Christus. Dan is het vader die kijkt naar de vrucht. Want vader wil oogsten. Die vindt het heerlijk, die vruchten. Als u die ziet groeien aan uw leven. Yeshua is de ware wijnstok en de vader is de landman. Elke rank, dat bent u en ik... Aan mij, Yeshua, die geen vrucht draagt... Neemt hij weg, vader. En elke die wel vrucht draagt, snoeit vader. Opdat hij meer vrucht gaat dragen. Dus als je nog zo ijverig bezig bent... En er zitten dingen nog tegen... Nogthans in al je tegenstand en tegenspoed is vader die een beetje verdrukking brengt aan dat takje van dat stammetje tot hij nog sterkere wortels krijgt en tot hij tegen die verdrukking ingroeit. Want hij moet uiteindelijk die vrucht voort gaan brengen, want dat wil vader. Dus heb je een relatie met vader Yahweh gekregen door Yeshua de Messias. Je bent het lichaam van Messias geworden, vader die wil niks liever als dat je voorkomen vrucht gaat dragen. Hij is niet een of andere boze papa die denkt kan ik je nog een knal voor je hoofd verkopen of over de knie leggen. Echt niet waar. Hij is een liefdevolle vader die maar één ding wil. dat je groot en dik wordt van vrucht dragen. Opdat je meer vrucht draagt, dat is belangrijk. Yeshua die zegt tegen zijn discipelen en wij zitten daartussen. Gij nu zijt rijn broeders en zusters. Oh ja? Ja, de heer zegt het. Om het woord dat ik, Yeshua, tot u gesproken heb. Blijf in mij, zegt Yeshua, gelijk ik, Yeshua, in u. Je zou er al een preek over kunnen houden. over Hoe gaan we één worden met Yeshua? Wij worden net zo één met Yeshua als Yeshua één is met zijn vader. Oh, is Yeshua de vader? Nee, natuurlijk niet. Hij wordt één in denken, in spreken... en hij handelt overeenkomstig wat zijn vader zegt. Wij zijn één met Yeshua in zijn denken, in zijn spreken... en we handelen zoals vader het ook door Yeshua heen ons vertelt. Zo zijn we één met de vader. Dus wij zijn, omdat we één zijn met vader en zoon... ook niet God en Jezus geworden. Dus Yeshua wordt door het één zijn met de vader... niet de vader, hij wordt niet Yahweh. Zoals de christenheid zegt. Dan zeggen ze dat is Yahweh in het vlees. Het is eigenlijk de zot voor woorden om zoiets te zeggen. Echt niet waar. Veertig keer zegt het Nieuwe Testament... hij is de zoon van God... En tachtig keer, hij is de zoon des mensen. En er staat nooit, hij is God. Of God de zoon staat er zelfs niet. Ik heb tot u gesproken. Blijf in mij gelijk ik in u. Hoe kan je nou in Christus blijven en hij in jou? Dat heeft te maken met de woorden die hij spreekt. Wij horen de woorden, die krijgen ingang in ons hart en we houden ze vast. Zo komt Yeshua door zijn woord in ons hart wonen. En zo blijft hij. Gij zijt rein, broeder en zuster, door het woord dat ik tot u gesproken heb. Wat heb ik hier achter dat woordje woordzin? Een elletje. En waarom doe ik dat nou? Omdat er in Johannes 1 vers 1 staat, in de beginnen was het woord, het woord was nabij God en dat woord was God. Wat zeggen de christenen? Oh, dat woord is Jezus. Dus, in de beginnen was Jezus... Jezus was bij God en Jezus was God. Zie je wel, Jezus is God. Drie eenheid formule. En dan krijg je dus de hele onzin om een rijtje. Maar dat staat er helemaal niet. In het begin was er het spreken. Het woord staat gewoon in de grondtekst het spreken. Maar zij vertalen het met woord. Ze geven het een hoofdletter W en zeggen, dat is Jezus. En dan bent u misleid. Want wie was er in het begin aan het spreken? Dat was Abba Yahweh. Toen zei die licht, dan zei die bomen en dan zei die mensen: alles wat hij sprak, dat was er daarvoor niet. Op het moment dat vader spreekt, is het er. Dat duurt zelfs niet een seconde, want dat is nog tijd. Het is er zodra hij het zegt. Gij zijt rein, zegt Jezus, om het woord, en dan is het logos. We hebben toen wel eens geleerd, als je het woordje woord leest en je weet dat het logos is, dan moet je jezelf afvragen, wie spreekt er? Dus als je over logos leest, en er staat niet bij, zoals hier dat ik al u gesproken heb, want in deze constructie weten we dat het woord van Yeshua is. Maar als Petrus het had gesproken, dan had het ook een logos geweest. Van wie is dan de logos? Ja, dat is die van Petrus, want die hebben het gesproken. In dit geval gaat het over het Logos, het woord is ik. In dit geval is het Yeshua. Gij, broeder en zuster, zijt rein om het woord dat ik, Yeshua, dat u gesproken heeft, blijft in mij gelijk ik in u. Dat gebeurt door dat woord te onthouden, diep in je hart vast te houden en er ook naar te gaan leven. Het moet deel van je gaan worden. Hij haalt die rang erbij. Evenals de rang geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijn stok blijft, zo ook gij, broeder en zuster, niet. Indien voorwaardig geen in mij, in Yeshua, niet blijft. Dat in Yeshua blijven heeft te maken met de woorden die hij gesproken heeft. Die hou je vast en die voer je uit. Zo blijf je in Yeshua. En vader vindt het een welbehaag om u te zien. Hij stoot zelfs Gabriel aan, elke keer weer. Kijk nou toch, Gabriel. Ze doen het echt. Achse zegenen, Extra zegen geven. Indien gij in mij niet blijft. Dat is een probleem. We moeten in hem blijven. De woorden die we horen. Moeten we blijven doen. En wat was doen ook weer? Schma. Horen en doen. Daar komt hij weer. Yeshua. Yeshua zegt. Ik ben de wijnstok. Gij broeder en zuster zij te ranken. Zegt hij tegen zijn discipelen. Wie in mij blijft... gelijk ik in hem... en die twaalf discipelen zitten daar nog steeds. Hè? En hij weet dat Judas ertussen zit. Als hij dat allemaal zegt. Wie in mij blijft gelijk ik in hem... dat gebeurt dus door het woord... die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je helemaal niks doen. Dus als je alleen maar religieus bent... en alleen maar opgevoed bent in een goed stramien dan is dat nog niet waar het om gaat. Het gaat om het horen van de woorden van de Heer... en die met je hele ziel en zaligheid uitleven. Want zonder Yeshua kunnen we nog steeds niets doen. Vers 6. Wie in mij... In mij betekent in zijn woord... wat in jou is gekomen en hij is in jou en wij in hem... en in hem zijn we in de Vader, want het is één... Wie in mij, Yeshua, niet blijft, is buitengeworpen. Als de rang en is verdord, Men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Nou, negatiever kun je dat niet zeggen. Dat is vervelend om het zo te horen. Maar hij zegt het niet omdat het vervelend is. Hij wil je iets duidelijk maken. Luister nou en doe het, want dat is leven. Als je zegt, bekijk het maar, ik doe het niet, is dat geen leven. Dan zeg ik het netjes. De Heer die zegt, als het zo geplaatst vindt, je verzamelt ze, je werpt ze in het vuur en het wordt verbrand. Het is nergens net toe. Maar wie in mij, zegt Yeshua, niet blijft, die is buiten geworpen. Als de rank, het is verdord, men verzamelt ze, werpt ze in het vuur en ze wordt verbrand. Dat is een herhaling van zetten. Dat heeft hij al eerder gezegd en nou zegt hij het nog een keer. Dus het is wel belangrijk dat die discipelen het horen komt hij weer met indien gaat me door indien maar alle voorwaarden. want als je aan de voorwaarden niet voldoet ja dan is het weggeleden. het gaat om de gelijkenis hij wil je iets aantonen indien gij in mij Yeshua blijft en mijn woorden van Yeshua in u blijven vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden nou ik denk dat dat is wel helemaal het sterke Vraag maar wat je wil. O, oh, dat staat er niet. Wat is nou het hartst van een gelovige als we God iets vragen? Alles wat wij vragen doen we op grond van zijn verbond. God heeft ons een verbond gegeven. En op grond van het verbond, we: oh vader, dat wil ik allemaal hebben. Lieve zoon, je gaat het allemaal krijgen. Hoor, sma, en ga het doen. Dan ga je het al praktiserend verwerven. Velen denken van, oh, ik geloof, ik heb het. Nou, echt niet waar. Staat er niet. Hij zegt, indien gij in mij blijft, hoe blijven we in Yeshua, mijn woorden in u blijven. Vraag me wat je wil, het gaat je geworden. nou hebben we weer, weer het woordje woorden. Ik heb een ergetje achter gestaan. Weet u nog wat het ergetje was? Rema. Rema. Rema is wat anders dan Logos. Alleen in onze vertaling vind je het niet terug. Je moet weer in de grondtaal kijken om het onderscheid te vinden. Rema is wat hij gezegd heeft. Logos is wie spreekt er? Oh, dat is Jezus. Oh, dat is Petrus. Oh, in een andere situatie. Nee, dat is God de Vader. Je moet dus wel afvragen bij Logos, wie spreekt er eigenlijk? Indien gij in mij blijft en mijn woorden, Rema, dat zijn de woorden die Jezus zelf gesproken heeft, in u blijven... Vraag maar wat je wil en het zal je worden. Dit moet u onthouden. Dus wat Yeshua gezegd heeft. We weten het zijn de woorden, de logos van Yeshua. Maar het gaat om wat heeft hij gezegd. Rema. Dat moet je vasthouden. Hij heeft het gezegd. Wie heeft het gezegd? Yeshua heeft het gezegd. Hij spreekt niets van zichzelf. Alles wat hij spreekt heeft hij van zijn vader. Dus in wezen de woorden van Yeshua zijn de woorden van zijn vader. Hierin zegt hij is mijn vader verheerlijkt. Waarin? Nou, dat jullie veel vrucht dragen. En gij zult mijn leerlingen zijn. Dus in dat vrucht dragen, daar gaat het om. Je moet dat woord van Yahweh, het woord van Yeshua, moet je naar binnen toe halen en daarna gaan leven. Dan ga je alles ontvangen wat hij beloofd heeft. Indien iemand naar mijn woorden... Dit zijn dus de rema-woorden... Dat wat hij gezegd heeft... Indien iemand naar mijn woorden... Dat wat ik gezegd heb hoort... Sma, Israël... Horen en doen... Maar ze niet bewaart, dus niet doet... Nou, zegt hij, Zo, ik oordeel niet. Want ik ben helemaal niet gekomen om de wereld te oordelen. Nee, ik ben gekomen om de wereld te behouden. Hij wil alleen maar woorden spreken... ...opdat je daarmee tot je doel gaat komen. Tot vruchtdragen gaat komen. Vruchtdragen is gewoon tot gehoorzaamheid komen. dat vader in jouw leven de dingen gaat zien... ...die hij door zijn woord erin wil brengen. Schitterend, wat een God hebben we. En wat een zoon van God hebben we. Yeshua die zegt, en dat gaat hard worden... ...wie mij verwerpt, zegt Yeshua... ...wie dus Yeshua verwerpt... ...en de woorden die hij gesproken heeft... ...rema niet aanneemt... ...dat is duidelijk... Heeft een die hem oordeelt, oh ja, ja, het woord Logos, dat ik heb gesproken. Wie is de Logos hier? Dat is Jeshua. Dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Dus op de jongste dag komt het woord van Jeshua terug. Je hebt het gehoord toch? En je bent zelfs gehoorzaam geweest, maar je hebt het weer laten vallen. Je hebt het dus echt gehoord. Smaar, ja, ja, ja. ja. Het is ook Yeshua die oordeelt. Het zijn de woorden die Yeshua gesproken heeft, die ons zullen oordelen op de dag. Het klinkt natuurlijk misschien helemaal niet leuk, want je kan eigenlijk niks stiekem doen. Want God ziet alles, alles is bekend. Wat een vreugde, dat je voor het aangezicht van God kan leven, gewoon in gehoorzaamheid. En dat je onderscheid krijgt tussen het woord Rema en het woord Logos. Wat is er gezegd en door wie is het gezegd? Dat is belangrijk. Want het zal je oordelen op de jongste dag. Vers 49 van hoofdstuk 12 van Johannes. Want ik, zegt Yeshua, heb niet uit mijzelf gesproken. Maar de Vader, die mij gezonden heeft, heeft zelf mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en spreken moet. Wat ik zeggen en spreken moet. Dus de woorden die Yeshua zegt en spreekt zijn echt belangrijk. Vind je dat niet mooi zo? Ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de vader. Hij heeft het van de vader gehoord en wat hij van de vader hoort, zegt hij. En dat is ook nog een, helemaal overeenstemming met Torah. Er is geen letter en geen punt en geen komma die Yeshua omhustelt in de Torah. Hij is er staat geschreven. Daar kan niemand geen vijand tegenop. Zelfs geen fariseer en geen schriftgeleerden. Want ze haten hem vanwege dat scherpe woord dat hij spreekt. Want hij spreekt recht uit het woord van zijn vader. Daarom kan hij hun addengebroed noemen. slange eieren. Hij heeft mij een gebod gegeven... wat ik zeggen en spreken moet, zegt Yeshua. Het wordt alleen maar sterker. Vers 50. Yeshua zegt, ik weet dat zijn gebod... Eeuwig leven is. En de christenen zeggen, ah, de wet is weggedaan. De wet was niet goed. Hey, luisteren naar de wet en doen. Hij noemt het zelfs Eeuwig leven. Gewoon naar het woord van God. Luisteren en leven. Sma. Dat is van gehoord. Tot zijn gebod Eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, zegt Yeshua, spreek ik zo. Als de vader mij gezegd heeft. Dus wie Yeshua hoort spreken, hoort de vader spreken. En dan buig je voor het woord van de vader. Wat is buigen ook alweer in de grondtaal? Aanbidden. Aanbidden is niet met je handjes wapperen. Dat is lofprijzen. Aanbidden is neerbuigen. Dus als je het woord van Yahweh en Yeshua hoort, of je hoort het woord van een profeet namens God spreken, dan buig je voor dat woord. En als hij gewezen wordt op zonde en ongerechtigheid, dan zegt mijn God vergeef me, ik stop ermee, ik bekeer me vandaag, ik doe uh, mikwe, ah, ik ga opnieuw beginnen. Ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is, wat ik dan spreek, spreek ik zo als de vader mij gezegd heeft, zegt Yeshua. Als je Yeshua hoort spreken, hoor je de vader spreken. En ik zou u adviseren, buig voor het woord van Yeshua. En gaat het gewoon doen, hij vraagt geen onmogelijke dingen. We gaan naar Johannes 13. Want dat is een hoofdstuk. wat helemaal gaat over. waar we het vanavond over moeten hebben. Onder die maaltijd. die gehouden werd op de 13e Nissan. de avond daarvan. dat is eigenlijk al het begin van de 14e Nissan. Onder de maaltijd. toen de duivel reeds Judas, Simon's zoon Iscariot. in het hart had gegeven hem te verraden. wat een taalgebruik. vind je ook niet. Maar wij hebben natuurlijk allerlei associaties als we zo'n woord lezen als de duivel. De duivel zit in het kamertje waar Yeshua brood en wijn deelt. De duivel die zit, Judas op zijn nek. Zeg Zij maar, geef hem een rotklap dat hij zo de zaal uitvliegt. Dat schijnt dus niet te kunnen. De duivel is ook helemaal geen persoon, wist je dat? Klinkt een beetje raar, want we zijn groot geworden met Satan en de duivel. Alsof het een persoon is, een machtig persoon die tegenover God staat. En dat is helemaal niet zo. De duivel is gewoon een bijvoeglijk naamwoord. Als André ruzie loopt te maken in de gemeente en hij zet Thea op tegen Eva. En die twee die krijgen ruzie. Dan doet hij iets, dat noemen ze diabolos. Dat is heen en weer werpen. Dat is lasteren. En dat is kwaadspreken. Dan zeg je, je bent echt een duivel. Niet omdat er een duivel bestaat. Nee, helemaal niet. Maar dat is de naam. Moet je luisteren. Dat is een bijvoeglijk naamwoord. Dat woordje duivel wordt dan aan, aan, aan André geplakt. Hij is gewoon André. Maar je bent door je gedrag een duivel. Dat woordje duivel, dat is diabolos een bijvoeglijk naamwoord wordt vertaald met duivel. Maar het betekent gewoon het is geneigd tot laster, lastelijk, vals beschuldigend. Het is een lasteraar. Dus als iemand dat gedrag openbaart in het huis Gods, Zeg hey, je duivel daar schat van de deur of bekeer je te plekken. Met je wangedrag. met je laster en kwaadspreken, met broeders tegen elkaar opzetten en verwarring te zaaien in het huis van God, ben je niet goed bij je hoofd. Hè? Zo praten we natuurlijk niet tegen mensen. Maar goed, vandaag vertel ik het gewoon. Hè? Het is een metafoor. Die duivel. Het wordt toegepast op iemand van wie... ...omdat hij de zaak van God tegenstaat... ...gezegd kan worden dat hij de rol van de duivel vervult... ...of dienstpartij kiest. Want als hij dan die duivel is... ...dan zijn er anderen binnen de groep die trekken partij voor hem. Zegt ja, hij vertelt dat wel van Marietje... ...maar het is echt waar hoor. Weet je wel? Dat hele gesmoes krijg je dan. En dat is een ramp in het lichaam van Christus. Daar gaan gemeentes van naar de knoppen. Dus dat woordje duivel is toch wel even belangrijk. Dat je weet hoe het zit. Hè? Onder de maaltijd toen de duivel. Eigenlijk is dat woordje duivel. Heeft te maken met het gedrag van Judas. Want die had allang de zilverlingen in zijn zak zitten. Om hem te verraden op de mogelijkheid dat de anderen, die leiders van Israël... hem konden arresteren. Hij had al een vuile zaak... met die vuillakken. Dus hij deed het werk... van de duivel. Bijvoeglijk naamwoord. Niet meer vergeten. Wat is Satan ook weer voor een woord? Even voor degene die het allemaal al weten. Wat is Satan voor een woord? Ja, het betekent tegenstander. Maar wat is het voor een woord... Dit is een bijvoeglijk naamwoord en Satan is een zelfstandig naamwoord. Maar in de Bijbel is dat zelfstandige naamwoord geen eigen naam. Dus ook Satan is niet een persoon die tegenover God staat in de eeuwigheid. Satan zijn de handelwijzen waar God vaak nog mee betrokken is ook. Als hij de engel Gabriel stuurt naar Biliam, omdat Biliam het volk van God gaat vervloeken ontmoet die terwijl hij op zijn ezel zit, de engel des Heeren. En dan zegt Gabriel namens God, ik ben tot u gekomen als Satan. Hoe denk je dan? Ja, zo staat het niet vertaald, er staat gewoon tegenstander. Dus iedereen leest gewoon, die engel des Heeren. die komt als tegenstander naar Biliam. Hij komt als tegenstander, want God is tegenstander van Biliam, want Biliam wil het volk vervloeken. Maar het grondwoord is Satan. Gewoon een zelfstandig naamwoord. De engel des heren, die vertegenwoordigt Yahweh. Wie is nou de Satan voor Biliam? Dat is God. God is de tegenstander van Biliam, want Biliam wil het volk vervloeken. En dat gaat hij veranderen. Dan zegt hij tegen Biliam. Gaat maar. Ik zal wel in je mond leggen wat je moet zeggen. Hij krijgt poen, omdat hij ze moet vervloeken. Hij spreekt zijn handen uit. Hij gaat... Uh... Ja, beginnen te praten. En dan staat hij dat volk te zegenen. Zegt, staat het te zegenen dat volk. Dat die man die hem opdracht heeft gegeven. Die wordt helemaal horendol. Hij zegt, heb ik je daarvoor betaald? Heb ik stieren voor je geofferd? Hij zegt, nou we gaan naar een ander plekje. Zit hier waar ik het volk nog beter kan zien? Dan ga ik het daar doen. Dat gebeurt drie keer. En drie keer verdraait God de woorden die hij zou spreken. In zegeningen voor Israël. Maar God kwam door Gabriel als een tegenstander. ...naar Piliam. Het is gewoon een zelfstandig naamwoord. Maar geen eigen naam. Goed om te onthouden. Het ligt in dezelfde lijn als duivel... ...als bijvoeglijk naamwoord. We gaan verder. Onder de maaltijd... ...komma... ...stond hij, Yeshua, ...wetende dat de vader hem alles in handen had gegeven... ...en dat hij, Yeshua, van God uitgegaan was en tot God heen ging van de maaltijd op. Dus hij stond, Joshua, van de maaltijd op. Maar de tussenliggende zin, het tussenvoegsel, hij wist dat de vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Heb je weer zo'n ding? Oh, Joshua is echt van God uitgegaan. Waar is God? Ja, hij zit in de hemel. Oh, dus hij is vanaf de hemel hier naartoe gekomen. Ja, dat zou je met simpele weg wel zeggen. Maar dat is niet zo. God die spreekt uit de hemel. En hij verwekt hem in Maria. Zo komt Yeshua uit de hemel. Dat manna komt ook uit de hemel. Ja, maar God die heeft gewoon gesproken en de hele grond lag veertig jaar lang bezaaid met manna. Dat kwam echt niet van tachtigduizend miljoen kilometers of lichtjaren weg. Nee, God sprak en het was er op hetzelfde moment. Maar het wordt uit de hemel gesproken. Yeshua heeft dat precies hetzelfde. Hij stond op, wetende dat de vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was. Dat wist hij natuurlijk, hebt u van zijn moeder ook gehoord. Hij, en dat hij tot God heen ging. Hij stond van de maaltijd op. Dat naar God heen gaan, dat is ons ook duidelijk. Want nadat hij gestorven is, drie dagen, drie nachten, is hij opgewekt. Veertig dagen met zijn discipelen rondgegaan. En op de veertigste dag is hij naar de vader gegaan. Ze hebben hem zien gaan tot de wolken hem wegnamen. En tien dagen later heeft hij zich kenbaar gemaakt in het uitstorten van de geest. Naar de belofte was het shavot, Pinksteren. Heeft hij de heilige geest uitgezonden. Want toen Yeshua bij de vader kwam als volkomen rein. Ons gekocht en betaald. Met zijn bloed heeft hij de volheid van de geest van zijn vader ontvangen en die kon die uitdelen hoe die wil en hoe die wou. En aan wie die gaf. En hij gaf het aan zijn discipelen. Zo spraken ze in alle talen van de wereld toen op Pinkse dag de geest werd uitgestort. Alle talen spraken die mannen. Ze waren maar met z'n twaalf, maar er waren wel weet ik hoeveel volkeren die in hun eigen taal en dialect het konden verstaan. Hij weet dat hij van God is uitgegaan en dat hij ook tot God heen ging. Want hij wist welk doel die diende. Hij legde zijn klederen af, nam een linnen doek, omgordde zich daarmee. Daarna deed Yeshua water in het bekken en hij begon de voeten der discipelen te wassen. En af te drogen met de doek waarmee hij omgord was. Hoe vindt u dat? Het is zo mooi dat Messias, de zoon van de levende God, knieën buigt voor de voeten van zijn discipelen gaat liggen. Niet om ze te aanbidden, maar om hun voeten te wassen. Waren ze vies, denkt u, die voeten? Nee, wat doet elke jood als hij binnenkomt in een huis? Worden zijn voeten al gewassen door een slaaf of door een knecht. En als hij die, die niet was, dan was hij het zelf wel, want je gaat niet eten met vieze voeten. Want je loopt altijd in open sandalen. Die voeten van de discipelen die waren gegarandeerd, zuiver. schoon. Het was helemaal niet nodig en dit vindt plaats na de maaltijd. Dus ze hebben heel de maaltijd al aangelegen, maar beslis niet met fale voeten. Yeshua die wil ze iets leren. En hij gaat achter de discipelen zitten en hij gaat die voeten wassen. En Peter streekt zijn benen, ja, maar dat gaat toch niet gebeuren? fijn, die geschiedenis die kennen we. Hè? Hij komt bij Simon Petrus en hij zei tot hem... Zegt Petrus, Heer, wilt gij mij de voeten wassen? Vraagteken. En Yeshua die antwoordt en die zegt tot hem, wat ik, Yeshua, doe, Petrus, weet jij nu niet. Maar je zal het later verstaan. Nou, dat is een goede hint. Ja, je gaat mij de voeten toch niet wassen? Je wil poot terug? Dat gaat toch helemaal niet? Hij zegt, Petrus, je verstaat het nu nog niet, maar later wel. Nou, misschien brengt hem dat over de brug. Petrus zegt nog, ja, gij zult mij de voeten niet wassen, in eeuwigheid niet. En Yeshua die antwoord heeft, indien, voorwaarde, er komt hier weer zo'n gevaarlijke opmerking, indien ik u niet was, Petrus, hebt gij geen deel aan mij. Zo, wie van u zou dit willen horen? Toch niemand? Je wilt toch graag doen wat hij zegt? Hij zegt, als je niet doet wat ik zeg, zegt hij, heb je geen deel aan mij. Als ik jou de voeten niet was, zegt Yeshua, heb jij geen deel aan mij. Dus als ik dadelijk de voeten ga wassen van welke broeder dan ook, op dat moment hebben we deel aan elkaar. Omdat we elkaar eens de voeten wassen. Zo onderwijst Yeshua. Indien ik u niet was, heb jij geen deel aan mij. Als u deel wil hebben met je broeder en zuster, was hem de voeten in navolging van Yeshua. Schitterende onderwijzing. Anderen zullen zeggen, ja helemaal gek je voeten wassen. Je hebt gewoon leren schoenen aan, je hebt helemaal geen vieze voeten. Daar gaat het ook niet om. Hadden de discipelen ook niet. En het was ook niet voor de maaltijd, het ging na de maaltijd. Alles is achter de voren, het heeft niets met uh, normale zaken te maken. Na de maaltijd worden de voeten van Petrus gewassen en de discipelen. Anders hebben ze geen deel aan Yeshua. Simon Petrus die zegt ineens, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd, doe alles naar nou maar. Dat is echt Petrus. Echt waar, het is een hartstikke eerlijke vent. Hij zei: Maar dan moet je me helemaal wassen. Wat denk je nou tot Yeshua zegt? Yeshua die zegt dat hem wie gebaat heeft, dat is dus voeten wassen, dat is baden, hoeft zich alleen de voeten te laten wassen, Petrus, want hij is geheel rein. En geilieden... Petrus en de discipelen, zijt rein. Maar niet allen. Want Yeshua die wist van Judas. Tot hij zijn zilverlingen al in zijn zak had zitten. In zijn tasje. Ja. Kon hij mee rammelen. Dertig zilverlingen. In deze situatie is voeten wassen voorkomen rijn. Het is een symbolische handeling. Gewoon een symbolische handeling. Ik ben bereid om mijn broer te dienen. Zijn broer gaat zitten pakken een vertelt water. Ik was je de voeten. Zo werkt dat. Hij wist, Yeshua, wie hem verraden zou. Hij wist het. En daarom zegt hij, gij zijt niet allerijn. Die discipelen wisten dat niet, tot Judas de boer al aan het verraden was. En tot hij zijn zak al vol had zitten met dertig zilverlingen. Toen Yeshua dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weer opnieuw plaatsgenomen had, zei Yeshua tot hen, begrijpen jullie nou wat ik gedaan heb? Want daar gaat het om. Je zou veel meer mensen willen bij elkaar hebben op zo'n avond. Maar anderen begrijpen niet waar het echt om gaat. Yeshua zegt, gij noemt mij meester. Een meester, dat is een leraar of een rabbi. Gij noemt mij meester en heren. Heren is Adon. En gij zegt dat terecht. Want ik ben jullie meester. In de psalmen wordt het woord Adoni gebruikt. Kent u dat nog? De Heere sprak tot mijn Heere. Yahweh sprak tot mijn Heer. Adonie. Mijn Heere van David. Is Yeshua die uit hem geboren gaat worden. De Messias. Psalm 110. De Heere, hoofdletters, sprak tot mijn Heere. Kleine letters. Dus Yahweh sprak tot mijn Heer. En dat is in de geest. In de profetie. Het woord van David. Zijn zoon die gaat geboren worden. Messias. Gij noemt mijn meester, zegt Yeshua. Dat is leraar en rabbi. ...rabbi, mijn meester, en heren, adon, ga zegt het terecht, want ik ben het. Indien, voorwaarden, indien is wel geloven en doen, of niet geloven en achterwege laten. Indien ik nou je heer ben, je adon, en je meester, oftewel je leraar, jouw rabbi, mijn meester... U de voeten gewassen hebt, behoort ook gij elkaar de voeten te wassen, zegt hij tegen zijn discipelen, waar wij tussen zitten. Daarom is dit een perfecte prediking alleen maar om op deze avond dat te doen. De avond van het verbond, het nieuwe verbond in zijn bloed, waar de hele christenheid het over heeft. Het nieuwe verbond in het bloed van Christus. Het hele verbond is onder het bloed van stierende bokken gebracht. Alles werd gereinigd door bloed. Zonder bloedstorting geen vergeving zonder bloedstorting, geen vergeving. Het schaduwbloed van stieren en bokken... maar het bloed van Yeshua... waarin zijn leven is... daar heb alles op aard gezien. Indien ik, jouw heer en meester... je de voeten gewassen heb... behoort ook gij elkaar de voeten te wassen... zegt hij tegen zijn discipelen. Want ik, zegt Yeshua... heb u een voorbeeld gegeven... Opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb is dit duidelijk? ik heb je opdracht gegeven opdat ook gij doet horen en doen dus overal is het schma anders kun je de les niet leren voorwaar, voorwaar, ik zeg u een slaaf staat niet boven zijn heer wij zijn die slaven, die dienaren van de heer wij staan niet boven Jezua en zijn discipelen ook niet een slaaf staat niet boven zijn heer en een gezant ook niet boven zijn zender. Hé, hey, Yeshua staat dus niet boven Yahweh, want hij is door Yahweh gezonden. Leuk is dat, hè? Dus hij is toch niet God. Hij is ook weer de zoon van God. De vader is God. Voorwaar ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven zijn zender. Indien, een voorwaarde, gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Je moet het niet alleen weten, je moet het doen. Shma Israël, hoor Israël. Je moet het doen. Indien jullie dit nou weten, zalig zullen jullie zijn als jullie het ook doen. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Amen. En hij is begonnen met te zeggen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik leid. En het was deze avond waarin hij aan het einde van de maaltijd het brood brak en de wijn schank. Daarvoor doen we het hele jaar de Kiddush, eerst de wijn schenken en daarna zeggen we nog een stukje brood breken als gemeenschapvorm. Alleen op deze avond doen we eerst het brood. Dat heeft hij heel duidelijk aangegeven en daarna geeft hij de wijn. Amen. Lieve mensen, het is een vreugde om dit te weten. Ik wens u een gezegende maaltijd des Heren.